De rebellen van het vrije Syrische leger denken dat het regime van president Assad alleen tijd probeert te kopen. Vandaag kwam uit Moskou het voorstel om de chemische wapens van Syrië onder internationaal toezicht te stellen en snel te ontmantelen. De rechtse partijen hebben volgens de exit polls de parlementsverkiezingen in Noorwegen gewonnen. Daardoor wordt waarschijnlijk de conservatieve leider Erna Solberg premier.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 Minister Asje gaat onderzoeken in welke sectoren... arbeidsmigranten uit Oost-Europa banen van Nederlanders overnemen. Asje is bang voor verdringing van werk op een oneerlijke manier. Nederland telt nu 300.000 arbeidsmigranten uit Midden- en Oost-Europa... terwijl 700.000 Nederlanders werkloos zijn. Bij een busongeluk in Guatemala zijn zeker 38 mensen om het leven gekomen. Tientallen passagiers zijn naar het ziekenhuis gebracht... Het ongeluk gebeurde in de bergen, enkele tientallen kilometers ten noordwesten van de hoofdstad Guatemala stad. De bus raakte van de weg en kwam 200 meter lager in een rivier terecht. Mogelijk hebben de remmen van de bus geweigerd. Het weer wisselend bewolkt, geregeld buien, sommige met onweer, het koelt af tot 10 graden. Morgen eerst wat zon, later bewolkt en ook weer flinke buien, het wordt morgen 17 graden. Ook woensdag veel regen, de rest van de week minder buien, het blijft wel wisselvallig. Dit was het NOS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 En ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 11 graden. Binnen zit Eva Jinek. Ze zeggen wel eens dat je niet meetelt als je net buiten de medailles valt. Vandaag bleek dat Nederland op de vierde plek staat... in de lijst van gelukkige landen van de Verenigde Naties. Soms hoef je echt niet te balen dat je niet hebt gewonnen. Dames en heren, goedenavond en welkom bij Met het Oog op Morgen op deze maandagavond. Nu de herfst definitief is begonnen, gaan wij alvast fantaseren over een mooie dag in mei. De dag dat we een nieuw Europees parlement mogen kiezen. De VVD laat er geen gas over groeien. Voor de Liberalen is de campagne vandaag begonnen. Europarlementariër Hans van Balen komt vertellen waarom het in Europa anders moet. Het moet ook anders in Syrië, wat de Amerikaanse president Obama betreft... Maar krijgt hij de Amerikanen mee? We bespreken zijn media-offensief. Wat voel je als je een nieuwe Van Gogh ontdekt? En hoe klinkt een boerderij waar de tijd al meer dan 100 jaar stilstaat? En tussendoor horen we hoe het Nadal en Djokovic vergaat... in de finale van de US Open. Dit allemaal het komende uur, maar nu eerst het nieuws van... Maandag 9 september. Terwijl een aanval op Syrië met de minuut dichterbij leek te komen... stelde een journalist een vraag die iedereen al lang vergeten leek te zijn. Is there anything at this point... Dat zijn nou ja, improviseerde de Amerikaanse kunnen doen om de te zou zijn chemische wapens maar inleveren. He turn over every bit of his to the Rusland de Syrië vinden Kerry. voorstel van zijn eigenlijk wel maar inleveren. idee. zijn we rufen de Syrische Führung niet nur op, zijn chemiewaffen onder internationale controle te stellen, maar ook deze te vernietigen. Het vernietigen van de wapens kan de VN wel doen, reageert secretaris-generaal Ban Ki-moon in Syrië. To places inside the Syria where they can be safely stored and destroyed. De mogelijke nieuwe wending doet niets af aan de spierballentaal van de Syrische president Assad. Als Damascus wordt aangevallen staat hij niet in voor de gevolgen, zo zei hij tegen de nieuwszender CBS. It is difficult for anyone to tell you what is going to happen. It's it's area where everything is on the brink of explosion. You have to expect everything. Nederland hoeft niet bang te zijn dat een grote stroom Roemenen en Bulgaren na 1 januari onze banen komt inpikken. Nederland is not so attractive destination as for example the southern countries which are more close as a mentality to Bulgarian workers. De oost europeanen die wel komen, zouden niet voor een hongerloontje aan de slag moeten gaan. Het Europese ideaal ging niet over met z'n allen naar Bulgaars minimumloon. Het gaat over welvaart en handel voor iedereen. Om de arbeidsmigranten tegen te houden... zette Geert Wilders grensborden neer bij de Roemeense ambassade. Ik zet uh, deze grensborden liefst met mannen met snorren... en de indrukwekkende petten ernaast uh, bij de grens. En wij houden de grenzen gesloten. Het is wel te hopen dat Wilders dan zelf af en toe aardbeien gaat plukken... of asperges gaat steken. Nederlanders hebben er namelijk geen zin in. En ze zijn niet de enige. Er zijn geen Belgen die geïnteresseerd zijn voor dit werk. De Belgische mensen willen uh, liever van 9 uh, to 5. En uh, bij ons is dat als iets flexibeler. Minister Hennis van Defensie ligt onder vuur. Haar troepen zijn de bezuinigingen op het leger zat. Ze willen weten wat Nederland van ze verwacht. Waar wil de staat en Nederland, Koninkrijk en Nederlanden... überhaupt nog een defensieorganisatie voor hebben... als we zo ongebreideld doorgaan met bezuinigen? Defensiespecialisten snappen het gemoor onder de troepen wel. He, er moeten nu ook nog 12.000 functies gaan weg bij Defensie. En dat betekent natuurlijk dat de motivatie onder het personeel daardoor niet groter wordt. Hennis laat weten dat ze het niet eens is met de kritiek op haar beleid. 125 jaar nadat de meester het maakte, is het ontdekt. Een nieuw schilderij van Vincent van Gogh is wereldnieuws. En dit is hem dan, zonsondergang bij Mont-Majour. We kunnen Axel Ruger, de directeur van het Van Gogh Museum. Experts hebben de stijl, de verf, de techniek en het doek onderzocht. En volgens hen is er geen twijfel, het is van de hand van de meester. De vond gilt als sensatie. Toen was voor 85 jaar een des ontdekt worden. Ik denk dat dit verhaal: dat iedereen weer naar kunst en kiets gaat en al hun oude schilderijtjes weer even langs gaat brengen, denkt u niet? Nou ja, ik bedoel, het, is, uh, het gebeurt. Het, we moeten benadrukken, het is heel zeldzaam. Het is waarschijnlijk dat je de staatsloterij wint. Maar goed, het er Het is er wel. De kans is er wel. Dat was nieuws vandaag op radio en TV. Mijn collega Ewout de Jong heeft alvast de kranten van morgen voor ons gelezen. Ewout. Overheid en hulpverleners moeten meer aandacht besteden aan de invloed van kindermishandeling op Marokkaanse probleemjongeren. Dat bepleit ontwikkelingspsycholoog Esma Lala. En het Nederlands Dagblad schrijft erover. Lala promoveert volgende week op onderzoek naar etnische verschillen bij het vo voorkomen van kindermishandeling en jeugdcriminaliteit. Ze ontdekte dat veel jonge Marokkaanse geweldplegers. als kind door hun ouders mishandeld zijn. En dat dit een van de verklaringen is voor hun gedrag. Ze zegt dat zeker 60% van de Marokkaanse jongens. door een van hun is mishandeld. Volgens de Nederlands-Marokkaanse promovenda ligt de focus te veel op het probleemgedrag en te weinig op de oorzaken. De regionale kranten van de persdienst maken melding van een onderzoek waaruit blijkt dat het concentreren van veel kantoren bij knooppunten van openbaar vervoer, zoals treinstations, niet zinvol is. Hoewel gedacht wordt dat deze kantoren populair zijn, staan ze in de praktijk net zo lang leeg als kantoorpanden op andere plaatsen. Metro meldt overigens dat Nederland het hoogste percentage lege kantoorpanden in Europa heeft. De overheid probeert al jaren om bedrijven naar de zogeheten OV-knooppunten te lokken. Maar de verwachting dat goed openbaar vervoer vanzelf bedrijvigheid aantrekt is niet uitgekomen. Verder is de verwachting dat de vraag naar kantoorruimte de komende jaren niet zal toenemen. Als de overheid het werk in de buurt van openbaar vervoer wil promoten, zullen er op andere plaatsen kantoren weg moeten de arbeidsmigranten de baantjes in van laag opgeleide Nederlanders... vraagt de Volkskrant. Wie het weet mag het zeggen. Poolse zzp'ers zijn in grote getalen op de bouwplaats Eemshaven aan het werk... terwijl werkloze Groningers thuis zitten. Hongaarse vrachtwagenchauffeurs rijden voor een paar euro over de snelweg... terwijl Nederlandse chauffeurs geen rit kunnen krijgen. Maar er zijn ook altijd de Polen die wel willen werken in de kas in het Westland... terwijl Rotterdamse bijstandsgerechtigden daar geen zin in hebben. Mr. Asscher wil duidelijkheid en heeft een onderzoek aangekondigd. FNV-bondgenoten denkt wel een schatting te kunnen maken. Deels op basis van cijfers van sociale zaken. Zegt de vakbond dat 1 op de zeven lage banen wordt uitgevoerd door arbeidsmigranten uit Oost-Europa. En het merendeel daarvan is illegaal in Nederland. En nog even doorgaand op dit onderwerp schrijft Trouw bij monden van de Roemeense minister van Arbeid... dat bijna geen land in Europa zo xenofoob, bang voor vreemdelingen dus, is als Nederland. Minister Mariana Campianu zegt dat ze vrijwel nergens in de EU... zoveel weerstand ondervindt tegen de komst van Roemenen en Bulgaren. Nou ja, behalve misschien in Groot-Brittannië. Legt u mij eens uit hoe een land dat bekend staat als gidsland... zoveel last kan hebben van angst voor vreemdelingen, vraagt ze. Ze vindt die angst overdreven... want Nederland is volgens haar het minst populaire land voor Roemenen. Daarnaast werken hier relatief veel hoogopgeleide Roemenen. Die zijn meestal goed geïntegreerd en spreken de taal goed, zegt de minister in trouw. En het zijn ook de mensen van wie ze hoopt... dat ze op een dag weer terugkeren naar Roemenië. De Telegraaf schrijft over de schrik van de sportvereniging... de Sportclub met Grasmatan... De engerling. Deze larven van de bladsprietkever... heeft het vooral gemunt op grasmatten. Dus. En dit is de tijd dat ze tevoorschijn komen. Het schijnt overigens door het slechte voorjaar een maand later te zijn dan normaal. En in het ergste geval vreten de engerlingen een compleet veld kapot. Heel vervelend nu de voetbalcompetitie zo vroeg zijn begonnen. Maar ook tuintjes en golfbanen kunnen het slachtoffer worden van engerlingen. Daar komt bij dat de diertjes door vossen en egels gegeten worden. Die ploegen eerst het gras om, zodat ze bij de engerlingen komen. En het kan daarna wel een paar weken duren... voor een sportveld weer gebruikt kan worden. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen.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 Misschien. Holiday in Spain, Bluff and the Counting Crows. Amerikaanse burgers moeten hun hoofd in het zand steken... om president Obama niet over Syrië te horen praten. Vandaag geeft hij zes televisie-interviews, morgen spreekt hij het land toe. En dan moet hij ook nog het congres voor zich zien te winnen. Michel van der Hoek is docent aan de Universiteit van Minnesota... en volgde voor het oog de Republikeinen tijdens de laatste verkiezingscampagne. Goedenavond, meneer van der Hoek. Goedenavond. Uh, zou u zeggen dat Obama het voortvarend aanpakt? Is hij een beetje in staat om bevolking en politiek voor zich te winnen... voor de noodzaak voor ingrijp in Syrië? Nee, hele, helaas niet. Uh, dat, uh, die, dat is er niet meer. Uh, die, uh, de Amerikanen zijn, hebben momenteel helemaal geen interesse... in uh, dat hele avontuur in Syrië. Er kwam vandaag weer een, uh, een peiling van CNN... waarin uh, duidelijk te zien is dat zo'n 60 procent... en op sommige punten zelfs 70 procent van de Amerikanen... het niet met Obama eens is op dit punt. De zes televisie-interviews geven en het volk toespreken gaat daar weinig aan veranderen, verwacht u? Ik denk het niet, nee. Hoe zijn in Washington in de politiek de voor's en tegens verdeeld? Loopt dat langs partijlijnen? Nee, helemaal niet. Het is een hele rare, heel raar samenraapsel van, van democraten en republikeinen. Uh, momenteel, de, de senaat loopt ongeveer gelijk op, maar het gaat ook dwars door de partijlijnen heen. Sommige democraten voor, sommige tegen, republikeinen hetzelfde. In het huis is het een heel moeilijker. Het huis van afgevaardigden, daar is duidelijk een grote meerderheid tegen militair ingrijpen. En ook daar zijn het democraten en republikeinen door elkaar een hele rare clubjes bij elkaar. En die zoeken neem ik aan ook allemaal de publiciteit om hun standpunt toe te lichten. Niet allemaal, veel wel. Er zijn nog een aantal uh, on, uh, uh, politici die nog niet hebben besloten hoe ze gaan stemmen. Uh, maar je hoort wel van, uh, er zijn nog 118 die zeggen van... nou, ik weet het nog niet zeker, maar ik denk wel dat ik nee ga zeggen. Ve velen hebben nog niets, niets gezegd. Ze wachten denk ik nog even af wat president Obama morgenavond gaat zeggen in het congres. Is dit uh, allemaal de erfenis van Irak? Wat over de besluitvorming heen hangt voor al die congresleden? Gedeeltelijk wel, ja. Ik denk wel dat men uh, flink de vingers gebrand heeft... aan de, de zekerheid die president Bush in 2003 minuten te hebben... over de vernietigingswapens van uh, Saddam Hussein... En uh, daar stemden veel democraten toen voor om, uh, om binnen te vallen. En uh, dat wil men niet nog een keer hebben. En natuurlijk zit men uh, ja, daar een beetje extra naar te kijken dus. Ja, wat ik me ook wel kan voorstellen natuurlijk... omdat je er later op afgerekend wordt. Nou weet ik dat Obama ook beelden heeft laten zien... van de gevolgen van die gifgasaanval. Heeft dat een verschil gemaakt bij sommige mensen? Want het waren gruwelijke beelden. Nee, het is ook niet zo dat de Amerikanen het er niet over eens zijn... dat er gifgas is gebruikt. Uh, het punt is meer... Wat kan Amerika daar gaan doen? Dan is het in, het in het voordeel van Amerika en de wereld dat, wij, dat Amerika nu militair gaat ingrijpen. En de meerderheid zegt gewoon nee, dat is niet. Daar, daar heeft de wereld, daar heeft Amerika momenteel niets aan. In ieder geval niet op deze manier op dit moment. Kan uh, Obama om het congres heen? Ik bedoel, hij heeft natuurlijk zijn politieke toekomst of zijn erfenis nu alvast in de waagschaal gesteld, denk ik. Kan hij echt om het congres heen en gewoon zijn zin doordrijven? Uh, nu niet. Nee. Nu heeft gezegd van nu ik doe niks totdat het congres spreekt. Dan is het, heeft hij kans verkeken. In principe staat de Amerikaanse grondwet wel toe... dat een, uh, een president uh, zonder toestemming te vragen vooraf militair ingrijpt. Dat is meerdere keren gebeurd. Uh, dan hebben ze zoveel dagen om toestemming te vragen. Dat had Obama ook kunnen doen. Maar hij heeft toch op 31 augustus, toen hij uh, de uitspraak heeft gedaan... dat hij wilde ingrijpen, er gelijk aan toegevoegd... dat hij eerst naar het congres wilde... En uh, op het moment dat het congres nee zou stemmen op uh, woensdag... Dan, uh, dan zijn zijn handen wel gebonden. Ja. Europarlementariër Hans van Balen is inmiddels aangeschoven in de studio. Goedenavond. Goedenavond en welkom. Kan Obama iets uitrichten in Syrië wat u betreft? Ja, want dat er gifgas is gebruikt staat vast. Er moet nog vast komen te staan dat dat door, Assad, door de troepen van Assad gebeurd is... Maar dan is er dus wel degelijk er. Massa-vernietingswamerspuit, gifgas, dat is een internationaal verdrag. Uh, dat geldt ook in de Verenigde Naties. Je moet op een gegeven moment wat doen als een land zo uit de bocht vliegt. Niets doen betekent dat je eigenlijk zegt... als dit uh, in andere landen gebeurt, doen we ook niks. Dus Amerika moet een lijn trekken, dat kan het land. Andere landen kunnen het niet hebben, bijvoorbeeld geen kruisluchtvapens. Dus ik vind dat hij moet ingrijpen. Maar ja, zijn handen zijn nu gebonden aan het congres. En ik ben het eens, Amerika's oorlogsmoe. Uh, na Irak, Afghanistan, ook nog Libië. Uh, honderden miljarden hebben de Amerikanen moeten investeren. Uh, ze zijn er niet populair door geworden. Uh, dus de Amerikaanse bevolking is gemiddeld tegen. Moet Obama dat negeren, dat sentiment dat die oorlogsmoeheid? heeft? Uh, leiding geven betekent, als je echt overtuigd bent... en ik zou hem daarin willen steunen, dat Assad een klap moet hebben dat bijvoorbeeld zijn militaire infrastructuur... of in ieder geval communicatie-infrastructuur... een gevoelige tik krijgt... dat die in feite gestraft wordt... waardoor ook de wereld ziet, dit kan niet. Ja, daar ben ik voor. Uh, alleen de Senaat en het Huis beslissen nu. En het werd net gezegd, het loopt door de partijen heen. Er geldt ook nog dat de republikeinen hem eigenlijk... Obama geen succes gunnen. Dus zelfs de ja. die eigenlijk wel voor zijn... Partijpolitiek speelt die, daar laat, een, laat een rol. Laat hem maar uh, in zijn sop gaan kopen. Uh, dus ik denk uiteindelijk dat het congres hem zal steunen. Uh, maar het is kantje boord. Ja. Michel van der Hoek, stel dat, uh, dat Obama het congres meekrijgt... en dat hij dan zonder uh, de VN-veiligheidsraad uh, zelfstandig gaat opereren. Wat gaat dat doen voor de verhouding tussen Amerika en de VN? Uh. Nou, die zal er niet beter op worden. Maar ik weet niet of dat uh, van enig belang is uh, op het moment. Natuurlijk, de VN speelt... Wat, de, wat Amerika betreft, maar een rol. Dat gaat eigenlijk natuurlijk om het obstructionisme van Rusland... Die per se, dat per se wil wachten op bepaalde berichten van de VN-commissie... die dit onderzocht heeft. Uh, en de, de vraag is maar wat de commissie zal zeggen. Die zal ongetwijfeld concluderen dat er gifgas is gebruikt, officieel dan. Uh, maar, maar wat voor bewijs heb je dan wie dat heeft gedaan? Daar gaat eigenlijk het publieke en het politieke debat helemaal niet over. Het gaat over wat kan Amerika doen wat nut heeft... Dat is in Amerika in ieder geval het debat uh, waar, het, waar het nu om draait. Dan zouden we kunnen zeggen dat de gemiddelde Amerikaan zich werkelijk niets bekommert om wat de VN vindt? Uh, dat kun je wel zeggen, ja. Dat, dat was, het was al niet zoveel... Uh, de, me, mensen in Amerika hadden al niet zo'n hoge dunk van de VN. En uh, dat is helemaal op de achtergrond geraakt de afgelopen paar jaar. En ik denk niet dat dat helemaal dat dat meespeelt in het publieke debat. Ja. Hans van Balen, als ik u zo hoor... dan zou u eigenlijk ook vinden dat Nederland Amerika zou moeten helpen hierin. Nou ja, kijk, Nederland moet een eigen beslissing nemen. Als die aanval geschiet, hè, want dat is nog geen gegeven... wil Nederland dan politiek zijn steun uitspreken. Ik begrijp dat minister Timmermans... ook in een vergadering van de Europese minister van buitenlandse Zaken... daartoe geneigd is, maar dan wil hij wel bewijs hebben. En dat vind ik... Dat het door Assad, wat, ja. dat Assad gifgas He, heeft gebruikt. We kunnen gebruik. het niet op de blauwe ogen van wie dan ook geloven. Dat moet dan wel vastkomen te staan. Maar als het vastkomt te staan... dat Assad inderdaad gifgas heeft gebruikt tegen zijn eigen bevolking... bent u dan persoonlijk voor dat wij Amerika steunen met een aanval? Nou Ja, Ik vind dat de Europese Unie steun moet verlenen, politieke steun en de Tweede Kamer beslist of Nederland uiteindelijk politieke steun uitspreekt. Uh, ik zelf vind dat als Amerika die stap waagt... dat het van groot belang is, maar ook mijn collega Ten Broek... in de Tweede Kamer heeft aangegeven... als het vaststaat, uh, dan ligt steun in de reden. En dat heeft Timmermans ook gezegd. Uh, maar uh, de Verenigde Naties dreigen zich natuurlijk irrelevant te maken... Hè? doordat Rusland nooit wil meewerken ja. en China niet. De verbanden met beide landen met Iran... Dat is eigenlijk het grootste probleem. Want anders was de Veiligheidsraad waarschijnlijk al lang tot conclusies gekomen. Ja. En die wordt dan vrij zinloos voor de toekomst en toekomstige en is, conflicten. Is zou is eigen zeggen. schuld, maar je kunt dit soort uh, aanvallen met gifgas niet toestaan. Dat kan niet. Michel van der Hoek vanuit de Verenigde Staten. Hartelijk dank in ieder geval voor uw bijdrage. En uh, Hans van Balen, daar gaan we mee, verder mee praten. Um, over Europese politiek, over ja. de parlementsverkiezingen. Vandaag heeft uw partij, de VVD, uh, het concept verkiezingsprogramma... voor de Europese verkiezingen gepresenteerd. Wanneer zijn die verkiezingen eigenlijk? Die zijn uh, mei uh, volgend jaar, dus dat is nog even weg. ja. Maar we wilden vroeg blij zijn. Dat heeft een aantal redenen. Uh, ik ben vroeg aangewezen als uh, lijsttrekker. Dat betekent dat ik mee kan praten over het verkiezingsprogramma en over de lijst. Mm -hmm. He, als je nog niet bent aangewezen, heb je geen positie. Uh, en we wilden ook klaar zijn met dit soort zaken, ruim voor de gemeenteraadsverkiezingen. Omdat er heel veel energie naar die verkiezingen zal gaan. Dus we wilden gewoon op tijd aan de start beginnen. En je hebt ook meestal wel een voorsprong als je als eerste begint te roepen hoe je het wil hebben. Zou dat ook een rol kunnen spelen? De eerste klap is een daalderwaard. Uh, sommigen zeggen, ik ben ook oud-campagneleider onder andere van Bolkestein geweest. Uh, over een half jaar zijn mensen deze presentatie vergeten. Maar het gaat natuurlijk om een lijn die je trekt dat je steeds je standpunten kunt uitdragen en daarover kunt spreken. Dus ik vond het verstandig om nu de eerste klap uit te delen. Is het ook een manier om Nederlanders warm te laten lopen voor de Europese verkiezingen? Want het is niet zo dat we met z'n allen in de rij staan om te stemmen op nee, zo'n dag. Het, het, het aantal mensen wat uh, stemt, opkomt in de Europese verkiezingen, is steeds gedaald. Uh, zorgelijk lijkt dat me is dat. is zorgelijk, omdat het uh, belangrijke verkiezingen zijn. Mensen voelen het eigenlijk niet als hun verkiezingen. Oh ja, het is er ook nog. Uh, je ziet overigens ook de opkomst gemiddeld bij de Tweede Kamerverkiezingen dalen. Dat vind ik ook, ook zorgelijk... Uh, maar we voeren nu niet een campagne Europa best belangrijk. Ik bedoel, we voeren een campagne hoe de VVD vindt dat Europa zich moet ontwikkelen. En we hopen natuurlijk dat dat ook mensen naar de stembus brengt. Ja, enthousiasmeert. Um, als je het programma uh, doorkijkt, dan zie je de nodige kanttekeningen bij Europa. Hoe Europees is de VVD eigenlijk nog? De vraag is ook, als je kanttekeningen plaatst bij ontwikkeling in Nederland... Ben je dan niet Nederlands? Nee, dat, ik begrijp dat u die vergelijking maakt. Maar um, Europa is een, een soort geesteskind. Een concept, een idee die we uitgevoerd hebben. Daar moet je liefde voor hebben. Ja, maar dat is, waar het om gaat, de VVD, is kritisch of het nou in de gemeente is... of in Europa en alles wat ertussen zit over overheden, over beleid. Dus wij zeggen niet, alles moet Europees gebeuren. Er zijn partijen die zeggen, hè, dat is geen probleem zo klein... of we moeten Europese oplossingen zijn. Mm -hmm. Landen kunnen heel veel zelf. Maar een aantal dingen... De interne markt, dat is de banenmotor, buitenlandse handelsverdragen... grensbescherming, eh, het verkeer van eh, personen- en goederen, diensten en kapitaal... dat is voor handelsland Nederland van superbelang. Dus daar staan we voor. Maar bijvoorbeeld zwangerschapsverlofrichtlijnen in Europa. Ik zeg, dat kunnen wij toch zelf bepalen? De Zweden kunnen dat op hun manier doen, de op hun manier. Dus er zijn een heleboel dingen, sociale zaken, dat hoef je niet gezamenlijk te doen. En dat spreken we ook uit... Plus we zeggen, we zijn te groot geworden, te veel lidstaten om alles in één mal te, te zetten. Dus ik noem maar wat, een land dat echt niet kan voldoen aan de muntunie. Dus de afspraak over de euro. Mm -hmm. Wat niet lukt, en voor een hele lange periode. Dan moet je kunnen zeggen, dat land moet niet in die muntunie zitten. Dit zijn dingen die we misschien iets eerder ook hadden kunnen bedenken. Dat was slim geweest, maar dat was een andere periode. Toen vond iedereen alles moet voor iedereen gelden. He, dus er zijn geen uitzonderingen. Het kan ook zijn dat een land zelf zegt... ik bedank voor de eer om lid van de muntunie te worden... want ik wil zelf kunnen devalueren met een de munt. Vrije gren, eh, vrij grensverkeer, dus Europa zonder grenzen. Schengen heet dat. Ja, Als je niet kunt voldoen eh, aan het bewaken van je buitengrenzen... als dat niet lukt, dan komen mensen via een land als Roemenië bij ons terecht. Of ze kunnen erbij omdat ze voldoen... En dan kunnen we ze bij helpen of ze voelen niet. En dan, en dan moeten ze niet. tijdelijk Schengen bijvoorbeeld. Nou, ze zitten er nog niet in, maar gesteld dat ze erin komen... en het lukt niet, dan moet je ook kunnen zeggen... nou, we nemen weer afscheid, dan blijf je gewoon lid van de Europese Unie. Flexibiliteit is ongelooflijk belangrijk. Maar wij behoren niet tot de lui die met een steen uh, gooien... en uh, alles zeggen, we gaan eruit. Dat is heel stom, dat is voor onze werkgelegenheid een ramp. En we behoren niet tot de halleluja uh, europeanen nee. dus, Maar het moet, als we een soort uh, grove schets kunnen geven, het moet kleiner... Efficiënter, efficiënter, hoofdlijnen. Als we dan even kijken naar bijvoorbeeld die uh, zwangerschapsverlofregeling... die richtlijnen ja. die vanuit Europa komen... dan moet er dan weer een commissie gemaakt worden... die zich daarover gaat buigen hoe je dat weer uit Europa trekt. Nou, we hebben gezegd... het is goed als er een commissie is die bekijkt voldoet wetgeving nog wel. Dat heet in Nederland actal voor deskundigen. Dus gewoon constant kijken, hebben we bepaalde regels nog nodig? Uiteindelijk moet dan de raad en het parlement daarover beslissen. Maar dat is belangrijk. Iets geldt niet voor de eeuwigheid. Wat je vandaag bedenkt, kan morgen niet meer nodig zijn. Is in Nederland ook, en die regels blijven bestaan. En minder eurocommissarissen bijvoorbeeld. Dat is iets wat, ook niet, ja, ja. wat u graag ook wil. Nou ja, we hebben jarenlang gevonden, elk land een commissaris... Maar Fris Bolkestein heeft mij redelijk kunnen overtuigen. Die zei, er zijn te veel commissarissen die geen dagtaak hebben. Commissaris Meertaligheid. Die heeft geen dagtaak, die gaat dingen verzinnen. Dat je vier commissarissen op buitenlands beleid hebt, op allerlei onderdelen. Uh, dat klimaat en milieu twee commissarissen zijn, dat is gewoon onzin. Toch zou het altijd prettig zijn, denk ik, als je lid bent van Europa... om dan een eigen commissaris te hebben. Ja, maar slagvaardigheid gaat voor, maar dan wil ik ook... Dat er even vaak een Franse commissaris zit, een Duitse, een Engelse en een Nederlandse. Dus we willen niet dat bijvoorbeeld Nederland uh, jaren geen commissaris heeft en de Franse wel. Gelijke monniken, gelijke kappers. Is dat haalbaar? Dat is haalbaar. Uh, maar wie er niet mee begint, wie niet begint het aan de orde te stellen. en te zeggen die commissie moet efficiënter. Uh, die zal het pleit ook nooit winnen. En dat vergaderen in Straatsburg, waar iedereen zich altijd zo voor opwindt. Ja, in kluis. Morgenochtend moet ik er weer naartoe. Ik hoor uh, u al zuchten. Nee, maar ik bedoel, het is ongeveer 200 miljoen euro per jaar weggegooid geld. Begrijpt u dan dat er aversie Natuurlijk, van de burgers tegen het concept Europa... He, niet tegen het idee Europa, maar tegen Straatsburg. Prachtige stad, maar niet vestigingsplaats EP. Dat moet het niet zijn. Uiteindelijk gaat dat veranderen, maar we zullen constant moeten duwen en moeten trekken. U gaat de campagne leiden. De zittingsperiode voor het nieuwe Europees Parlement duurt tot 2019. Ja. Dus dan zou u de komende zes jaar nog in Brussel zijn. Heeft u daar nog wel zin in? Anders zou ik niet doen. En zou het niet ook fijn zijn om weer naar Den Haag terug te komen... om staatssecretaris te worden of zoiets, of minister? Zou nou, dat niet leuk zijn? Mijn vrouw zou het heel erg prettig vinden. Wij ja. wonen in Den Haag. Mijn zoon uh, gaat daar op school, Robert van Zeven. Mijn vrouw heeft daar een baan. Dat hebben we niet willen opgeven. Plus, ik vind, ik ben volksvertegenwoordiger, dus ik moet wonen in het land uh, wat ik vertegenwoordig Ik ben natuurlijk door de week in Brussel of Straatsburg en zit in een hotel. Dus privé is, is daar best wel wat op aan te merken. Maar er moet iemand die klus, en toevallig ben ik niet de enige. Ik hoop een flink aantal VVD'ers mee te nemen weer. Uh, die moet die klus klaren, dus ik doe het graag. En ik zal het uh, de periode die komt gaan doen. Nou, laten we hopen voor u dat het lukt om Straatsburg eruit te krijgen. Dan wordt het wat overzichtelijker geworden. Ja, laten we dat reisdijden. afspreken. Hans van Balen, hartelijk dank dat u hier wilt zijn. Graag gedaan. What you gonna do? What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 People live I need a little bit Of happiness Yeah I'll Write a little note And apologize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 happiness yeah happiness Jonathan Jeremiah. en we gaan naar New York. De US Open wordt daar gespeeld tussen Nadal en Djokovic en Marcella Mesker doet verslag voor ons Marcella. Ja, de wedstrijd is net gestart. De 37e ontmoeting alweer tussen deze twee grote spelers, de nummers 1 en 2 van de wereld in een maandagavondfinale, de eerste officiële maandagfinale. De afgelopen jaren was het ook op maandag, maar dat was in verband met de reden. Dit jaar heeft het met de dure televisierechten in Amerika te maken. Ze willen de halve finales van de mannen op zaterdag spelen. En dan hebben ze een dagje de rust nodig op zondag. En maandag dus de finale. Drie games zijn er gespeeld. Nadal het best uit de startblokken. Die heeft Djokovic al gebroken in de derde game. Het is 2-1 dus voor de Spanjaard. Die ook wordt aangemodigd door de Spaanse koningin Sofia. Die daar op de eerste rij van de tribune zit. Maar Nadal heeft het nu moeilijk op zijn eigen service. Stond 0-30. Een paar breakpoints tegen. Maar uh, houdt voorlopig nog het heft in hand. Komt nu op uh, voordeel. Um, het is de 37ste ontmoeting dus. 21-15 in het voordeel van Nadal. Nadal, die licht favoriet is. Wat beter in vorm. Geweldig vertrouwen. Maar Djokovic, ja, hij is en blijft de nummer 1 van de wereld. Het is een best of 5. Het gaat nog even duren. We zijn pas drie games van start. Het is 2-1. Een breekvoorsprong voor Nadal. Marcella Mesker over de US Open finale tussen de heren in New York. En we horen jou straks nog eventjes. zonsondergang bij Mont Majour. Dat is de naam van het recent ontdekte schilderij van Vincent van Gogh. Het Van Gogh Museum presenteert het werk vandaag. Louis van Tilburg is hoofdonderzoeker bij het Van Gogh Museum. Hij onderzocht het schilderij en concludeerde dat het een echte Van Gogh is. Meneer van Tilburg, goedenavond. Goedenavond. Bent u al een beetje bijgekomen van alle opwinding? Het was wel een hectiek, ja. <laughs> Vertel, hoe spannend was het vandaag? Nou ja, het was, uh, het was spannend, het was leuk... Het was, uh, zoals dat hoort met dit soort... Uh, evenementen. Uh, evenementen. Zeldzame evenementen in het leven van een kunsthistoricus, lijkt mij. Ja, zeker. Ik bedoel, er worden weinig schilderijen of Van Goghs toegevoegd. Ge en uh, dat er nog vervolgens zo'n werk kan worden toegevoegd, ja, dat is heel uitzonderlijk. Dat, dat exacte moment dat u alle aanwijzingen bij elkaar... dat u wist, dit is een echte Van Gogh. Wat, hoe voelde u zich op dat moment? <laughs> uh, ach, uh, laten we het... Uh, laten we het uh, zo onderhouden. Laten we het aards houden. Uh, nou ja, kijk, je gaat natuurlijk... Als, als, we hebben het, het zijn overigens meerdere onderzoekers die erbij betrokken waren. Ik was het niet alleen. Uh, je neemt eigenlijk pas een conclusie op het moment dat je zo'n stuk gaat schrijven. Dan komt het eigenlijk op neer. Uh, je, hebt een, uh, je hebt je hebt gegevens geordend en vervolgens besluit je dat het er dus een eentje moet wezen. Maar er is toch een, ik begrijp dat dat de, zeg maar, wetenschappelijke afwikkeling is. Maar er is het moment dat, dat je zoveel aanwijzing ziet dat je voelt: dit je, is hem. Je beseft na verloop van tijd dat je iets doet. wat uh, nou ja, echt maar één keer in je leven kan voorkomen. Als kunsthistoric, Sasio over Goog schrijft. en dit is zo'n moment. Ja, zeker. En, en dat moet je dan geheim houden eigenlijk totdat het stuk geschreven is? Dat was wel wat lastig. Ja. Oh, ja. Ja. Heeft u het echt aan niemand verteld of alleen in intieme kring thuis? Nou, thuis was het wel een beetje bekend. Fantastisch. Het schilderij heet Zonsondergang bij Montmajour. We zagen op tv een uh, soort landschap met struiken. Wat is er precies op dat schilderij te zien? Je ziet een uh, plateau en, uh, met rotsen eigenlijk die niet heel goed te zien zijn met struikgewas en steeneiken. Links uh, bovenin zie je de, een heuvel, althans dan zie je een ruïne. De ruïne van uh, de abdij uh, op de heuvel van Montmajour. En Rechts heb je een rustig doorkijkje naar Korenvelden. En uh, op, de, op die steeneik en het struik, struikgewas zie je de reflectie van een zonsondergang. Is het een bijzondere plek als we naar Montmajour nu kijken? Uh, het, is, nou, het is een primitieve plek, uh, dat was het toen en dat is het nu toch op zekere hoogte ook. We zijn er geweest, uh, we hebben gekeken, we kwamen eerst in een, uh, in een jacht met evenzwijnen terecht... om dan te ontdekken dat de plek die we zochten, dat was aan de andere kant... en dat was in een terrein met stieren. Levensgevaarlijk. En, en hoewel we dus hele dappere kunsthistorici zijn... hebben we toch maar besloten om daar niet uh, te gaan wandelen. Dus uiteindelijk hebben we een, een, een mooie kaart gevonden waarop we konden aangeven waar die stond. Maar we, he we konden helaas geen foto maken. Want uh, het, uh, u zegt het is nog steeds een primitieve plek. Dat betekent dat het relatief weinig veranderd is ten opzichte van het beeld dat Van Gogh heeft geschetst. Ja, behalve dat het nu wel particulier terrein is en dat was het toen niet. Uh, wat wij ook ontdekten is dat toen waren er dus uh, geiten waarschijnlijk die de, de bomen kaal vreten. En dat was nu vrij grote struikgewas geworden. Behalve aan de kant van de, de stieren lag het wat anders. Is het een plek waar Van Gogh graag kwam? Nou, dat was een plek die hij inderdaad uh, uh, uh, eigenlijk hij al heel lang in zijn hoofd had... om daar iets uh, mee te gaan doen. Toen hij net in Arnold arriveerde, wou hij er ogenblikkelijk naar terug, uh, toe gaan. Het ligt ongeveer twee kilometer van, uh, van Arnold vandaan. En hij komt er pas toe aan eind mei om daar tekeningen te gaan maken... om de plek een beetje te, ver te verkennen. En het was een beetje toeval dat, uh, dat hij begin juli uh, hier weer terugkeerde. Want hij was eigenlijk van plan om naar de Karmark te gaan nog wilder zou ik maar zeggen, nog primitiever. Maar hij had een gids geregeld en die, uh, nou, dat liep mis. En toen, is die, denk ik, toen dacht hij van, nou ja, dan ga ik maar hier naartoe. Dus, en, en het is vrij duidelijk dat hij al motieven in zijn hoofd had... die die wilderen gaan, uh, gaan schilderen. En dit was de eerste schilderij wat hij aanvatte. Want weten wij waarom hij van deze plek hield? Of waarom hij het zijn belangstelling had? Um, nou het aardige is dat uh, nu het schilderij goed bekeken of bestudeerd hebben... kwamen we tot de conclusie dat hij een schilderij in zijn hoofd had zitten. Wat, waarmee hij die plek uh, ja, opgeladen heeft. Of hoe zou ik het zeggen? Hij zag dat schilderij terug in die plek. En het is een ruisdaal. Dat heet struikgewas en dat hangt in het Louvre. En dat is inderdaad een heel mooi schilderij. En hij verbond uh, ruisdaal. Hij heeft al heel vroeg in zijn carrière tekening van gemaakt. Carrière zeg ik dan... Uh, in het begin dat hij begon te tekenen, heeft hij daar kopieën van gemaakt. En uh, hij bij, bij ruist als stond eigenlijk voor nou ja, de primitieve landschap: het landschap waar niemand uh, te vinden is. Mm -hmm. Geen mensen. Uh, en dus nader tot de natuur, en dus nader tot het mysterie van het leven. Wat is de kunsthistorische waarde van dit schilderij? Nou, het is heel bijzonder dat je een schilderij uit Arl kunt toevoegen. En het schilderij zelf is, uh, het is niet zomaar een stuk. Het is wel degelijk een stuk wat houdt bij ons op de muur. Uh, en uh, uh, het, het geeft iets aan wat hij dan wilde. Uh, uh, het blijkt, Van Gogh heeft een aantal hele mooie tekeningen in, in Arrol gemaakt. En dit schilderij stond er aan het begin van. En die tekeningen, die hadden wij, dat waren eigenlijk schilderijen, begrijpen wij nu. Althans, hij had ze waarschijnlijk gepland als schilderijen. Maar omdat dit schilderij in zijn ogen een beetje mislukt was... daarboven op dat plateau stond een harde wind, uh, is dat schilderij niet helemaal gelukt. En toen is hij overgeschakeld op het maken van die tekeningen. Maar met dezelfde hoge ambitie eigenlijk. Hmm. En aan het einde daarvan gaat hij nog een keer terug naar die plek... en dan probeert hij hetzelfde motief weer opnieuw. Maar uh, dan in een veel eenvoudigere compositie. En dat was alleen maar te toetsen of hij die wind wel aankon. Schilderij is heel mooi, maar het heeft lang niet die ambitie van wat dit schilderij had. Dit, ja. uh, dit schilderij had dus ja, grote ambitie om iets heel prachtigs... of althans in zijn, voor zijn hart uh, iets prachtigs uh, vast te leggen. Hoe weet u zeker dat dit een echte Van Gogh is? Het nou, schilderij is uh, uh, van alle kanten bekeken en uh, goed bestudeerd. En ja, wat je doet bij, in, in dit soort gevallen, je bekijkt... Uh... Je probeert eigenlijk zoveel mogelijk gegevens boven water te halen over dit schilderij in kwestie. Dus dat betekent dat je kijkt naar de voorstelling, je kijkt of het in de brieven beschreven is, je kijkt naar de herkomst en je probeert technisch en, uh, en stilistisch onderzoek te doen, waarbij je het dan vergelijkt met andere werken uit die tijd. Zijn er overeenkomsten? Wat voor overeenkomsten zijn ja, dat dan? Dat is een heel arsenaal, zeg maar, een aanwijzing. Ik begreep ja. alleen dat u dit schilderij eerder had onderzocht en u was toen niet overtuigd. Wat is dan nu anders? Nou, u moet bedenken, dit was in 1991. Is het schilderij. Uh, is ook aan het Verhoogd Museum gevraagd. Of, uh, wat we ervan vonden. En toen is het schilderij uh, wel gezien. maar men dacht dat het er geen was. Het onderzoek toen. moet ik gelijk aan toevoegen. Was, uh, stond in zijn kinderschoenen in het Verhoogd Museum. En dat is sinds die tijd. is dat uh, werkelijk. Nou, eigenlijk geëxplodeerd, kun je wel stellen. En we zijn sinds die tijd begonnen met. inderdaad de brieven. Uh, opnieuw uit te geven. We hebben bestandscatalogie gemaakt van onze eigen collectie. Uh, en we zijn ook gestart met technisch onderzoek... materiaaltechnisch onderzoek, herkomstonderzoek. Dus we weten oneindig veel meer dan in die okay. tijd. En kunnen ook, denk ik, uh, de verschillende zaken... veel meer beter wegen dan destijds het geval was. Net als het oplossen van misdaden tegenwoordig... dat het ook wat makkelijker gaat met alle technologieën. Maar dan is er ook nog zoiets als het instinct... De gut feeling van een kunsthistoricus. Had u meteen al zoiets van dit moet een Van Gogh zijn? Nou nog bewijzen? Uh, het schilderij dat komt binnen en dan heb je het gevoel... het is wat, maar je hebt niet het gevoel... Uh, per se van de een of de andere kant op. Klinkt misschien een beetje raar. Maar het enige wat je denkt van... Hey, dat is wel heel interessant, dat is wat je denkt. En dan begin je aan begin je, je werk. Zo, zo ligt het ongeveer. Ja. Verwacht u nog andere onbekende Van Goghs te gaan ontdekken? Nou, kijk, ik zeg het is uitzonderlijk, maar het is ook echt uitzonderlijk. Er is in 1928 de eerste oeuvre van, van, van Gogh gemaakt... en die is altijd heel bekritiseerd omdat er heel veel werken in stonden die onecht waren. Maar als je er nu naar kijkt, dan denk je... maar wat die meneer toen allemaal verzameld heeft, wat wel goed was, dat was uitzonderlijk. En er is sindsdien eigenlijk niet zo heel veel toegevoegd wat van belang was... En dit is er eentje. En eigenlijk is dit de tweede grote schilderij... wat dan toegevoegd wordt over de latere periode van Frankrijk. Dus ja, dat is niet zoveel. Nee. Als je kijkt naar de latere editie van datzelfde boek... dat is het editie uit 1970. Vanaf dat moment zijn er vijf schilderijen toegevoegd... allemaal dus... uit de Franse en de Nederlandse periode. Ja. Dus het is niet zoveel. Dit dus is kans... uh, een ongekende hoogtepunt in uw carrière, zou ik kunnen zeggen. Ja, en de kans is dus niet zo heel groot dat er iets bij komt, maar jij weet het nooit. Je weet het nooit. Louis van Tilburg, hartstikke bedankt voor uw bijdrage. Graag gedaan. In Wapenveld op de Veluwe staat een boerderij waar het moderne leven al 115 jaar stilstaat. Geen elektriciteit, geen apparaten, geen toilet. Buitenstaanders werden altijd zorgvuldig geweerd. Maar vanaf woensdag is de hoeve het domein van theatermuziekgroep Bot... die het geluid van de boerderij weer tot leven wekt. Geert Jonkers en Thomas Postema van Bot, goedenavond. Goedenavond. Hallo. Geert, een boerderij waar de tijd al meer dan een eeuw stilstaat. Kun je ons meenemen naar binnen de eerste keer dat je daar kwam en vertellen wat je allemaal zag? Poeh. Ja, dan is het, dan is het toch alsof je in een, in een tijdcapsule uh, naar binnen gaat. Een soort van vacuüm wat ontsloten wordt. Uh, de, de tijd heeft hier echt zo ver stilgestaan dat je. Uh, um, je zit, je, stel je voor, je komt hier op een immense boerderij, Dit, uh, alleen al het woonhuis heeft ik mein, iets van 86 deuren, uh, wow. Ja, het is, het is vrij ongelooflijk, uh, uh, alles is nog echt exact zoals het vroeger was. Uh, uh, uh, inderdaad, wat je zegt, geen toilet, uh, uh, maar een, een, een ouderwetse kakdoos, uh, uh, tot zes jaar geleden was hier ook geen gas. Uh, uh, uh, er werd gewoon nog op een, uh, een, uh, een klein kolenkacheltje gestoken enzovoorts. Misschien uh, enkele uitzondering. Daar staat niet ergens toevallig een strijkijzer in de hoek of een kleine magnetron niet? Nou, er is één uitzondering uh, uh, voor wat betreft moderne uh, techniek. Dat wil zeggen iets met een stekker. Uh, en dat is een televisie. Alleen die televisie is nooit aangeweest. Daar heb ik nooit naar gekeken. <laughs> Waarom staat die daar eigenlijk? Uh, ja, dat vroegen wij ons ook af. Heeft <lacht> valt een beetje uit de toon. Eén van de mysteries. Thomas, um, nou ja, we hoorden het net al, geen toilet, geen warm water, uh, een ja. televisie die het niet doet. Zou je er iets bij kunnen voorstellen om zo te leven? Nou, het aardige is dat er tegenwoordig vrij veel mensen zijn die zich proberen voor te stellen hoe dat is. En dat heet dan bewust leven, of uh, ja, hoe je het wil noemen, slow coffee, uh, slow food. Uh, mensen proberen op allerlei manieren weer dat, um, dat, dat, uh, dat, dat, dat gevoel van, van alles zelf doen, de oorsprong terugvinden van, van alles, van, van, van zaken, van eten. Proberen ze allemaal weer terug te vinden. En eigenlijk is het bijzondere eraan dat deze mensen nooit uh, anders gedaan hebben. Die hebben eigenlijk altijd juist alles zelf gedaan. Dus het meest ideale. Die het waren hun tijd ideale. vooruit, deze trend ja, ver dat zou vooruit. Je, die zou je ze heel zelfbewust uh, kunnen noemen. En, uh, ja, dat, dat is ook wel heel prachtig om te zien. Dit uh, slow living, dit zeer bewust uh, autarkisch eigenlijk zelfvoorzienend leven. Komt dat ja. ook terug in de voorstelling? Hoor ik dat terug? Nou, dat hebben we wel op bepaalde plekken geprobeerd uh, op onze eigen manier uh, natuurlijk uh, te benaderen. En het aardige was dat er vanavond gasten waren die de familie ook nog goed uh, hebben gekend. En die dat soort dingen er nou juist ook uithaalden. Die hadden zoiets van, dat hebben jullie wel aardig uh, geraakt En ja, dat is een compliment. Zeker. Kunnen jullie ons misschien wat laten horen? Dat gaan we doen. Daarvoor moeten we even uh, opstaan en uh, wat dingen klaar gaan zetten. Dus uh, gaan dat zal gaan? misschien even, even Prima. duren. Ogenblikje. Die tode je af? Five to those. Tfeervol, echt bijzonder. Ook aanwezig in de boerderij is Evert Ijzerman, kleinzoon van Boer Ijzerman, de oorspronkelijke eigenaar van de boerderij. Goedenavond, meneer Ijzerman. Goedenavond. Klinkt het geluid dat we net hoorden u bekend in de oren of klinkt het vertrouwd? Het klinkt wel vertrouwd, ja. Ze liepen met een klompen dus uh, Ja, dat klopt wel, uh, ja. Een geluid, uh, geluid dat u goed kent. Uw opa, Boer Ijzerman, was wars van vernieuwingen, van moderne technologieën. Waarom was dat? Het was gewoon, uh, ja, die tijd van in 1930 was er nog geen vernieuwing. Ze hebben alles gewoon gedaan met paarden en wagen. En gewoon zelf, zelfvoorzienend waren ze. En dat was echt en, een uh, opvatting over hoe het leven moest zijn, dat het belangrijk was om zelfvoorzienend maar, te zijn? Dat denk ik, ja, misschien wel, maar het was in, in, de, in de jaren 30, in die crisistijd, moest je zelf uh, voor jezelf zorgen. Nou zou het natuurlijk zo kunnen zijn dat zijn kinderen daarna het leven anders zouden inrichten. En ook de boerderij ja. anders zouden inrichten. Maar dat hebben ze ook niet gedaan. Nee, dat hebben ze niet gedaan. Mijn tanden en mijn oma, die, die zijn zo... Ja, ja, vader en moeder deden zo en zo deden zij toch. En werd dat ook echt aan ze doorgegeven door uw opa? Werd er gezegd, zo nou, kun dat, je het beste leven? Dat weet, dat weet ik niet. Ik ben, uh, ik ben 80 dus, uh, en 30 is gekocht. Dus, uh, dat weet ik niet allemaal precies. Dat is een hele ik... tijd geleden. Ja. Wat vonden ja. uw, uw, uw uh, of zijn kinderen, wat vonden ze er eigenlijk van? Weet u dat wel? Nou, ja, mijn vader en, en, en een oom van mij, die, die mochten eerst wel trouwen. En toen zijn er vier overgebleven hier. En die hebben gewoon met opa en oma door, eerst doorgeboerd. En later zijn ze zelf verder gegaan. En die mensen, die waren echt tevreden. Leeft u ook een beetje in de traditie van uw grootvader? Sober, uh, zelfvoorzienend? Nou, nee, nee, nee. nee. Nee, ik heb een auto en ik heb een elektrische fiets. Dus, uh, <laughs> nee, dat geloof ik niet. De kleinzoon doet het iets anders dan zijn grootvader. Ja hoor. Ja hoor. U zei dat, dus, ja. uh, dat uh, toen er zo geleefd werd op de boerderij... dat men uh, daar tevreden was. Um, het had niks te maken met een soort zelfopgelegde soberheid... of gierigheid of wat mm, dan ook. Dat was nee, het niet. Gierigheid was helemaal niet. Want als je er kwam en je zei dat je... of je zitten kwam, dan moest je in de voorkamer... en er stond gebak... En alles stond klaar. En dan moet je die knechten eens vragen. die, die hier naar nou Bermjohme gewerkt hebben. Die, uh, ja, daar was geen zierigheid. Absoluut niet. Thomas, um, is ja. de voorstelling die jullie maken. een ode aan de familie IJzerman? Kan ik het zo zien? Uh, het geluid van is in de eerste instantie een ode aan het gebouw, aan het pand. Um, maar uh, we zijn uh, zeker heel uh, uh, schatplichtig aan de familie die hier heeft geleefd. Want uiteindelijk zijn het ook zij die hebben gezorgd dat wij nu in deze prachtige uh, omgeving zitten. Uh, we zijn daar dus uh, zeker ook mee bezig gegaan. We hebben die verhalen op onze manier uh, geprobeerd te vertellen. Met, uh, met ontzettend veel respect. Kunnen jullie ons nog iets laten horen? Dat gaan we doen. Ogenblikje. Ja. Ergens in de verte... Ergens aan een overkant Ergens, zomaar ergens Ergens zomaar aan mijn land Met een nieuw idee Een heldere gedachte Neem mij mee, mij mee Is het tijd voor nieuwe wegen is het tijd om weg te gaan? Is er een nieuw, nieuw leven voor mij? Wat is de eerste stap? En waarin zal ik nog gaan? En moet ik niet gaan rennen? En waar ren ik dan vandaan? En waar wil ik dan naartoe? En wil ik dan toch heen, zou ik niet even wachten, en zou ik dan niet meteen. En grijp ik nu mijn kans, grijp met beide handen vast, en laat ik niet meer los. En het zal buigen dat het barst, en dan kan het me niet meer schelen. Het zal gaan zoals het gaat, als ik nu niet ga, dan is het nog te laat. Is het tijd voor nieuwe wegen? Is het tijd om weg te gaan? Is er een heel nieuw leven voor mij? Prachtig, zo mooi die accordeon. De voorstelling het erf is van woensdag tot en met zaterdag aanstaande te zien in Wapenveld. Heren, hartelijk dank voor jullie tijd. Heel graag gedaan. Dankjewel ook. We gaan naar Marcella Mesker voor de laatste stand bij de finale van de US Open in New York. Marcella. Ja, de eerste set zit er uh, al op. Na 42 minuten spelen, 6-2 op het scorebord voor Rafael Nadal. Hij brak uh, de nummer 1 Novak Djokovic uh, twee keer. En het is toch een groot verschil. hoor. Nadal die heel weinig fouten maakt. Vier maar. Djokovic 14. En zo gevaarlijk is. Moordend zelfs met die voorhand van hem. Hij is in grootse vorm zoals het hele jaar al. Het lijkt het jaar van Rafael Nadal te gaan worden. Hij opent ongelooflijk sterk tegen deze Novak Djokovic. 6-2 dus in de eerste set. Marcella Mesker blijft de finale volgen voor ons tot het einde, wanneer die ook is. En is ook te horen op Radio 1. Dit was met het oog op morgen voor deze maandagavond. Morgen zit hier Mieke van der Weij, zo zometeen Casa Luna. En voor daarna wens ik u een hele goede nacht. Gute nacht, vrienden. Het wordt tijd voor mij te gaan.